Het week Express. Ja, goedenavond, uh, luisteraartjes. Jij luistert naar Midweek Express op, uh, op Ridder Radio. En uh, ja, we gaan natuurlijk uh, weer lekker door tot uh, 9 uur. Hè? En uh, Gerard, hartstikke bedankt uh, voor jouw uh, programma. En uh, ja, we hebben een aantal mensen op de chat zitten. En die gaan we eventjes verwelkomen. En dat is onder andere Dreadlet, Gerard, Jeroen en Operator. Het is nu vier minuutjes over acht. Het is woensdag 17 juni 2015. En uh, ja, ik heb voor jullie nog een mededeling. Hé hey, Jacco, Jacco is er ook al bijgekomen zie ik. Via mobiel. Aha. Uh, er gaat een kleine verandering plaatsvinden op de woensdagen. Want vanaf volgende week woensdag, de 24 juni, dan, uh, dan gaan we een uurtje later beginnen elke woensdag. En dat geldt zowel voor Gerard zijn programma als die voor ondergetekende. Dat betekent dus dat Gerard niet meer om, uh, om 7 uur begint, maar om 8 uur tot 9 uur. En ik begin dan van 9 tot 10 uur. Dus dan weten jullie dat ook weer. Oké, okay. dus uh, een uurtje alle twee opgeschoven. Vanaf volgende week, dus een uurtje later. En dat is dan uh, elke woensdag dan, hè. Goed, dan weten jullie dat ook weer. En uh, ja, we zien hier al een aantal mensen op de chat. Jacco is er net bijgekomen, zoals ik al juist al zei, via zijn mobieltje. En uh, we gaan vanavond uh, is, uh, uh, voor het eerst via een andere manier uh, bellen met elkaar. Tenminste, bellen, uh, communiceren met de luisteraartjes. En dat is de teamview die jullie allemaal wel zullen kennen. Ik ga hem zo aanzetten. En dan mogen jullie uh, bellen. En ik heb... Uh, ja, ik heb nog een paar muziekjes nog. Ik heb nog drie liedjes, want ik wil niet al te veel muziek vanavond draaien. En dan gaan we het gewoon eens even uitproberen wat het wordt. Dus uh, het is natuurlijk al eerder gebruikt. Gisteren, of nee, wanneer was dat? Ja, gisteren. Of eergisteren. Maandag was dat, ja. En uh, maar ja, het, het, uh, ja, het wordt best wel veel gebruik van gemaakt uh, binnen Red Radio uh, dat is... Uh, even kijken hoor. Teamview, of zeg ik nou verkeerd. Het is... Uh, een voice chat. Dan moet ik even de site van een ridderradio opzoeken. En... Uh, even kijken hoor. Ik heb wel de software, die had ik al. De nieuwe software. Er is een nieuwe software, zoals jullie wel weten. En... Uh, Oké, okay. nou dus jullie weten het, vanaf volgende week begint uh, het programma van Gerard om 8 uur en die van uh, Midweek Express om 9 uur. Dus dan weten jullie dat, ja. Oké, okay. nou beste mensen, uh, lam lam, ik ga eens even kijken of ik de chat kan opstarten. Zo uh, zal wel lukken, denk ik. hè. Dus even kijken, een voice chat. Teamspeak heet dat, ja, ik weet het alweer, de voice zet. Eens even kijken hoor. Kijk, ja, hij staat al aan. Dus moet ik even mijn naam invoeren. Zeven hoor. Juist. Ah, operator, goeie avond. Nou, mijn naam heb ik erin ge geklikt. Zo, en uh, nou, ik zie in ieder geval. Uh, um, ja, ik hoor dus. Uh, operator uh, op de chat. Ik ga even mijn microfoon even aanpassen dat jullie ook operator kunnen horen. Als het goed oh, oe, is. Ik zit er in de uitzending. Ja. Wat? Nee. Ja, oh, ja, oh, ja. ja, ik zit in de lobby geloof ik, klopt dat? Ja, ja, ja. Oh, dan moet ik ook. Al... Ja, ja, je bent nu in de lobby binnengekomen. Ja. En uh, je regelt het zelf blijkbaar allemaal, de mix. Oké. Okay. Uh, dus ik hoef niet mijn microfoon in mijn oortje te stoppen. Ja, ik ik luister even naar de uitzending, Het klinkt goed. Oké. Okay. Uh, we zitten allebei in. Mooi. Maar we zitten... Ja, je, je kunt dus nu... Even kijken. je bent ik regular. Die... Ja. Ik maak meteen caster. Channel group Zo. changed. Ja, je zou naar de launch kunnen gaan, dat is open, daar kun je mensen ontvangen, gewoon hmm. of naar de uitzending. Nou, ik. Uh, dan moet je de mensen zelf erin slepen. Oké, okay, nou dan doen we de launch dan. Ja. Oké, okay, dan ga ik nu op de launch klikken. Ja. Channel switched. Nou, we zitten in de launch. En dan mag, kan iedereen die voice chat hebt, gewoon uh, naar binnen komen. En uh, nou, de admin zie ik, maar dat is een. Uh, Oh, robot, of hoe noemen ze dat? Dat is dus uh, zeg maar een een of andere computer. Alleen... Een, Channel group ja. changed. Channel group changed. Ik zie alleen operator niet meer. Ja, maar ik ben ah, de ja. operator. Ik, ah, ben, ik okay. zit even in, met de admin en log. Ah, oké. Okay. Robot. Uh. Maar, ah, okay. ik, uitleggen. ja, je mij terug. Oh. Uh, ja, dat kan kloppen, omdat ik mijn microfoon in mijn oortje heb gestopt want als ik hem eruit haal, dan horen ze jou weer niet, weet je? Ja, dus dubbele link omdat je uitzendt alleen maar via de Teamspeak, maar via de M3W, dus. Ja, dat klopt. Ja, of ik heb de M3W en ik zet de cast link hier in de uitzending, dus of op de void zet. Dat, ja, dat, dat mag ook. Dan heb je die terugkoppeling niet meer. Oké, okay, dus dan kan ik gewoon de microfoon uit het oorzaal en kan iedereen alles horen, dus. Ja, iedereen. Oké. Okay. Dus dan moet ik dan wel de MB3 uitzetten dan. Uh, dan moet ik eerst de kaas even erbij pakken hier. Laatloos. Mm -hmm. <tug gelukt> ja, ja. Ja, ik zak wel eerst hier even. Dan het normaal automatisch gaan als het geprogrammeerd is voor je. Zal ik eens even kijken? Goed. Probeer eens of je in de uitzending kunt klikken. Het kan in het kanaal uitzending. Ja. Insufficient permissions. Nee. Rechten, dat doen we later. Het normaal automatisch joined als het geprogrammeerd is Ja, ja, we horen elkaar. Ja, je ziet nu castlink. Dat is de verbinding naar de uitzending. Ja. Dan kun je M3W uitzetten. Oké, okay, dan doe ik uh, deze uit. En, de phone in. en dan druk, klik ik op Castlink. En uh, als het goed is, horen jullie mij nog steeds alleen via de Castlink. De voice zegt Castlink. We zijn er even uit. Ja, nou hoor ik me weer. Dat gaat snel, zeg. Zo. Ik heb alleen de MW3 uh, de, uh, aan laten staan om het op te nemen, maar ik heb wel, ik heb, ik heb wel de, de stream uitgezet. Ja. Dus uh, mensen die dat naluisteren merken er eigenlijk niks van. Die horen niet van. Uh, piep, piep, piep, piep. <laughs> ja. Ja, alleen daar zendt niet uit, want ik zie hem ook nog uitslaan daar. Dus, uh, nou dat is fijn, want dan is het uh, geluid van mijn stem ook wat minder dof. Dus uh, alleen hoe een mu muziekje moet uh, draaien zonder, dat, <coughs> zonder kwaliteitsverlies. Ja, dat uh, nou, kan ook een andere keer hoor, maar... Uh, Uh, nou, ik deed dat via de, uh, bla bla bla, hoe heet dat ding? Manicam, de geluid van Manicam. En als ik, een, ik heb die een player van uh, Winamp van Ridderradio gedownload. En uh, ik weet niet of die dan ook uitslaat, maar ik ken. Oké. Okay. Ja, omdat om, om heel raar, want uh, kijk, die uh, MW3, die werkt namelijk via de microfoonlijn van uh, MW3. En dan had ik, uh, omdat dat uh, dan rechtstreeks via die MW, of wat uh, heet dat, via die Manicam uh, kon, kon ik ook de muziek via Manicam afspelen over MW3 heen. En dan kwam het geluid van uh, mijn stem en van de muziek van elkaar uh, scheiden. Zeg maar als mijn tafel gebruiken. En uh, ja, ik ga wel eens kijken of het lukt als ik een, uh, een, een muziekje uh, speel. Dan ga ik. Huh? Nee, oké, okay, dat klopt. Maar we gaan het gewoon eens. Uh... <laughs> ik ga eens even kijken hoor. Um... Ik heb hier een dingetje met allemaal. Uh... Muziekjes, dan moet ik even zoeken. Ik had eigenlijk een paar liedjes zo hard gekozen, maar hier heb ik ook nog een leuke map. Uh, ja, de Raccoons. En dat liedje, dat heet Fort Larrit. Het is niet de, de Raccoons die wij. Nee, wacht eens even. Ik ga het gewoon even testen. Kijken of jullie het horen. Hij speelt nu. Via de winamp. Oké. Okay. Oké. Okay. Even kijken hoor. Uh, settings, ja. Op... Alt... Even kijken hoor. Alt, P. Moet ik even... Ja, toet dan, dan moet ik uh, in mijn toetsenbord... Alt en dan P. Indrukken. Uh, even kijken. Uh, Voice, judgment... Playback. Uh. Nee, ik, uh, ik heb... Alt heb ik ingeklikt op mijn op mijn toetsenbord hè? Ja, ja, die zie ik. ja. Ja, die zie, die zie ik. ja. die zie rechtsboven. Capture device. Even kijken, ik zie wel capture. En rechtsboven is cap. Oh. Uh. Re oh, rechts bedoel je. Even kijken hoor. Ik zie uh, playback. Ik zie allemaal dingetjes. Mono stereo. Maar links, ja. Ja. Oh, wacht even. Ik zie het al. Ik heb hem nou aangeklikt. En dan zie ik... Ja. En dan zie Ja. Hm. Ja. ja, die zie ik. Oké. Okay. Ja. Eh... Uh, capture device, hè. Uh, Stereo mix. Ja, die staat helemaal onder, dat zie ik. Die moet ik aanklikken. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Oh. Nou, dat klinkt maar allemaal een beetje erg technisch hoor, dus sorry maar. <laughs> Even kijken hoor. Ja. Continuous transmission moet hij dan? Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. blijft wel Ja. Ja, maar ik denk niet dat ik dat te lang onthou hoor, want ik mijn geheugen. Hier... Ja. Ja, ja, ja. Ja, dan moeten we dat maar eens een keertje buiten de uitzending een keer, dan kan ik het allemaal op, op, op mijn ge gemakje opschrijven. En dan uh, geef mijn een, moment een uh, leer ik het wel uit mijn hoofd. <lacht> Want het is, het uh, kan het wel volgen, het wordt, juist, juist, juist, <lacht> anders raak ik geen muziek vanavond. Ja, maar dan, ja toch, uh, <lacht> dan komt de volgende week wel ofzo. Nou, M3W, dat komt omdat ik via, uh, zeg maar, in de geluidskaart, dan zet ik, zeg maar, uh, Manicam aan. Dan ga ik naar de geluidskaart, dan zie ik Manicam microfoon. En dan kan ik muziek en uh, microfoon gebruiken. Dat over uh, M3W heen. Want er zit dan op die uh, Manicam, zonder, uh, zonder uh, camera dan, zet ik hem op een plaatje. En dan uh, doe ik dan, uh, het geluid gebruik ik dan voor uh, muziek en voor spraak. Want ik kan de microfoon uh, het geluid hard en zacht zetten en de muziek. Nou uh ja, ik heb -huh. voor voice. muziek, maar met die techniek wat ik net zei. Ik heb ze device voice onschraken voor microfoon en stereo. Ah ja. Want, uh, ja, want ik heb, ik heb nog twee computers staan. Want daar kan ik dan wel alles apart doen. Dus als ik dan een via MW3 uitzend. Dan kan ik zeg maar op uh, geluidskaart. En dan doe ik dan met mijn mengtafeltje. Uh, muziek zeg maar op een aparte computer. En de stream op een tweede computer. En zo heb ik toen met uh, vorige... Stream van mij toen ook gedaan, weet je zo. En dan had ik dan uh, ook, kan ik dan ook nog de bijvoorbeeld uh, Skype of uh, de Teamspeak uh, weer op een derde kanaal doen. Dan kan ik alle drie de volumes uh, regelen met de hand. Maar ja, ja. Maar nou, ik, ik zie er ik zie ook staan push to talk. Ja.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 Ja, oké. Okay. Oké. Ja, oké. Okay. Ja, okay. En dan moet ik hem op mode, bij mode boven, dus. Moet ik hem dan. Oh, dan hoef ik niet ah, Oké. Okay. Dus. Dan ga ik het toch even uitproberen. Dan moet ik even kijken naar Stereo Mix. Waar zit dat ook alweer? Oh ja. Stereo. De Stereo Mix staat hier nu op. Dus uh, even kijken. Dan ga ik, ga ik hem nu... Apply. Oh, Oké. Okay. Oh, okay. Ja, ik hoor je. Hoor je me nog? Als het goed is hoor je me nu. Als het goed is hoor je me nu. Hallo? De, hè, wat zeg je nou? Nee, ik kan het niet vinden. Oh ja, die staat al. Ah. Uh, apply, oh ja. Ben ik er weer? Ja. Alleen ben ik wel mijn dingen kwaad hoor. Maar ik, ben, ik ben alleen, uh, uh, ik heb hem weer in, gewoon in de originele setting van Voice chat. Oh, ik hoor mezelf op de radio nu op. De, maar, uh, maar, maar de micro, micro ja dat kwam omdat ik een muziek uh, draaien. Zette ik hem op die andere ding. En ineens, uh, ja ik hoorde wel de muziek zelf, maar niet op de radio natuurlijk. Dus... Uh, ja, maar dan vind ik het toch via, via uh, uh, dingen toch makkelijker. <laughs> ja, maar... Uh, Ja, ik denk dat het wel beter is. Dan kan ik het allemaal op mijn gemakje opschrijven. En dan, uh, ja, dan moet ik het wel kunnen leren. Dus, uh, het, uh, het klinkt allemaal logisch in mijn oren. Maar in de praktijk uh, gaat het een, een beetje uh, anders dan wat ik had gedacht. <laughs> dus eh. Uh, mm -hmm. Ja, het. oh, dat ja, dat dat is Maar goed, mis mee, ja, verder succes. Oh, dankjewel. de eh. Oh. Dus, uh... Oké, okay, hoe dat? Uh, ik weet niet waar de mens op de voosje zet. Uh, is dat gewoon via dit kanaal waar we nu zitten? Dus... Uh, ja, ja. Dus, uh, dus... Kijk, want ik zit nou... Waar zit ik nou in? Uit... Oh de lunch, hè? De lunch was er toch die open was, ja. Oké, okay. oké. Okay, dan zitten we nou. Zitten we in de Ja. Maar uh, zitten we dan nog in de uitzending via de team? op dit moment? Oh. Ah, oké. Okay. Oh ja, ik zie het. Ja, ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Ah, okay. oké. Ah, oké. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ze. So, uh, ja, ze. Een soort voorportaal, zeg maar, of een soort wachtruimte, zeg maar. Ja, Ja, Ja, dat ah, is okay. Ja, Ah, ja, ja, ja, ja, ja, oké, okay. oké, okay, oké, ja, maar ja, wij dat, als uh, er nog mensen zijn die luisteren, ga lekker naar de, de Teamspeak en uh, kletsen lekker mee, dus, eh uh. via de website, de radio website, via de, ja, dus Hm? Mm. Hm? Okay. Uh -huh. ja uh -huh. nou Ik vind het enger op de televisie dat ik in beeld kom als via de radio, daar heb ik daar niet zo angst voor. Maar wel voor, voor televisie zou ik niet zo... Uh, <laughs> als er, want ik zie al als ik op mijn werk, ik werk aan buiten zoals je weet... En, en dan lopen, weleens, ja, lopen mensen wel eens fotos te maken, toeristen of zo. En zie ik ineens iemand met zijn camera naar mij gericht, dan ga, duik ik gauw achter een auto of zo. <laughs> of ik draai me om. <laughs> oh ja, dat kan ik ook doen. Maar. Ja, dag, hmm. <laughs> Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Oh nee, dat ging uh, zo goed hè, ja. Dus uh, ja. Uh eens kijken of ik via dingen een beetje kan draaien. Eens even kijken, want het lukt wel via deze. Als hij tenminste te horen is. Ik ga het even deze doen. Back in the house. Volgens mij moet hij het doen. Als het goed is hoor je Hé. Hey, dat is vreemd. Wat hoor ik? Ik hoor helemaal niets. Oh wacht, ik heb het geluid uitgezet. It's so nice to feel again. To hear the voice that we saw. het klinkt voor geen mij maar goed uh, <laughs> Oké. Okay. Hmm. Ja, Oké, okay, nou dan ga ik gewoon eens uh, eventjes kijken. Hè? Nou, dan gaan we hem even verder draaien. Seep, en uh, het nummer uh, is van uh, Sally Moss En het nummer heet Back in the House. Hier komt ie. Ja, nu gaat hij Ah, Oké. Omdat hij op voice activation staat. We hebben het geluid wat zachter gedaan. Misschien dat hij dan minder klept. Nee, net nee, niet. Oh. Hij moet harder. Oh. Zo ziet het eruit. All day runs on some of days All the way it goes so well done All the days that have begun Let's all dance and have some fun Let's all dance and fight it out beginnen. Oh, even kijken hoor. Uh, ja, oké. Okay. Ik heb de muziek nu uitgezet. Uh, ben ik er nog? Hallo. Ja hoor. Oké. Okay. Ja, okay. uh, ja, ik was even naar de wc geweest voor een sanitaire stop. Dus vandaar dat ik uh, net, uh, net te laat was. Uh, om het liedje op tijd te stoppen. Dus, uh, Oké, okay, nou, maar voor de mensen die luisteren. We zitten op de Teamspeak. Kunnen jullie meekletsen. Als jullie er zin in hebben tenminste. Maar ik zie nog steeds uh, mensen op de Skype zitten. Jeroen, Gerard Operator. En Red. En uh, Jacco is net weggegaan. Die moet morgen uh, vroeg op. Dus uh, die zit uh, waarschijnlijk wel te luisteren. Hij is 100 chat of maar hij luistert met zijn mobieltje in bed. Dus, uh, en eh, uh, oké. Okay. Ja, leuk mensen. Dus eh. Uh, je allemaal uh, even kijken hoor. Oh, er staat een uitleg, hier zie ik. Dredred heeft wat geschreven over Lounge. Een comfortable drawing room, 1881. From Lounge in the sense of coach of which ones can lie, at full length, it's quite a long uitligging, it is artist from 1813, Lawrence Lizard is by 1917, perhaps from 1912, the term of concept of originary in reference to men, who hung around in the tea rooms to flirt, Oké. en dan schrijft Dead Red Red nog eens, To a ideal, uh, circa 1500, Scottish, an untamed, orange, and perhaps, Barnhart from France, no Dat betekent zoiets van dat je lang uit kan leggen ofzo, net als op een sofa. Dus even bijkomen van de lange reis, koets. En, uh, ja, dus... even kijken, hoor. oh hij schrijft ook iets over Teamspeak zou je dan misschien ook wel Manicam als device kunnen kiezen voor Capture, maar dingen via een echt fysiek mengpaneel doen ja dat is wel beter inderdaad, een fysiek mengpaneel, is meestal wel fijner ja. met Continuous Transmissions doet hij eigenlijk hetzelfde als mv 3 door de hele tijd te streamen, ja dat klopt zo heb ik ook met mijn eigen stream toen gewerkt met twee computertjes en dan ook ik een klein computertje bij voor de Skype. We zitten dus niet op Skype, dus jullie kunnen uh, meepraten via Teamspeak als je zin hebt. Het hoeft natuurlijk niet. Dus het is nu twee minuten over, nee, twaalf minuten over half negen alweer. Zo, zo. Ja, ja. Dus, uh, ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wat zullen we eens eventjes even kijken hoor, wat hadden we vandaag nou? Was er vandaag nog iets bijzonders gebeurd? Misschien op je werk. Ik vind dat ik beter zo nou doen, want die muziek draait nou toch niet. Klinkt wel beter hè? Zo, ja, oké, okay. daar nou zit de microfoon voor mijn mond. Ik heb dus. De... Hmm. dat je de eerste letter uit laatste letter van je zin afknipt Parce te zacht, Hm. voice Maar dat je zelf Ik dat zeggen, pak dichterbij ja. ja. dus Dat gaat allemaal automatisch. Het hmm. is dus even. Je moet het even weten en dan, eh. Uh, ja. Ja. Maar je krijgt zelf wel halen Dat Ja. Ja, dat Ja, ja. Ja, dat lukt wel. Ja. Dus uh, ja ik ben dan naar naam Express gekomen eh, door eh, ja eigenlijk een klein beetje eh, door eh, vroeger had je de Bonte Dinsdagavondtrein dat was voor de oorlog dat was op dinsdag weet ik van mijn moeder en eh, de Bonte Dinsdagavondtrein en eh, ik denk ja ook op woensdag dus vaak voetbaldag hè ik ben niet zo'n voetballiefhebber en denk ja je pot dat mensen die denken bleh, voetballen nog ga ik naar de radio luisteren of zo weet je en, en, en toen dacht ik, wacht, ik zat zo te denken, te denken. Hoe zal ik dat programma nou noemen op woensdag? Ik dacht, wacht eens even. Het is in het midden van de week. Ik noem het midweek-express. Nou, die jingle was net niet op de radio te horen. Maar je hoorde nog net de muziek precies beginnen op tijd. Maar dat jingle daarvoor, hoor je net niet. Dus ik was iets te vroeg schijnbaar. En dat is ik wel een halve minuut, deze altijd. Die vertraging toch? Dus, uh, en, uh, ja, maar uh, de opname zaten er wel helemaal op. En jullie kunnen het programma ook naluisteren als je een beetje laat bent met inschakelen. Dan je ik gewoon op de uh, Facebook en op de Twitterpagina. En dan heb ik de naam Aloha Radio er eindelijk uitweten te krijgen op mijn Facebook. Dus dat is ook gelukt. Dan nou staat er DJ Jaap Radio maken. En dan staat er onder Midweek, of Ridder Radio Midweek Express. Dus, eh. Uh, dus dat zijn we ook al... Eh, hebben we ook al weer van elkaar weten te krijgen... want je kon maar eh, om de 60 dagen je naam veranderen. Dus... Eh, op de Facebook. Dus nou, dat is in ieder geval gelukt. Dus eh, ja, weet je. Uh, Mocht er nog iemand zin hebben om uh, via Teamspeaker... gezellig mee te kletsen het laatste kwartiertje... dan kan dat. Dus bij deze... Dus, um, en het is nu ja 14 minuten voor negen En dan zit hier al een heerlijk biertje En een shirky in mijn andere hand En dat is wel makkelijk, want ik heb allebei mijn handen bezet Met een headsetje op mijn hoofd En die werkt uitstekend Uitstekend ja, het liedje wat jullie net hoorden, dus ik, ik zie het hier staan, dat was de pop Wisman, met la vivre. La vivre. Wat la vivre betekent weet ik niet, maar het zal wel goed wezen. Dus uh, meestal zijn, zijn die Franse teksten wel, uh, wel vrolijk. Dus het zal wel iets uh, te maken hebben met bijvoorbeeld uh, feestvieren of zo. La vivre. Ja, maar we hebben nou het toch over de Franse taal hebben. Ja, wat wou je zeggen? O, oh, dacht ik iets hoor. Ik zit in een andere tekst. Iemand die stelt ook heel moeilijke vragen. Dat gaat ik zelf zeg maar terwijl. Ja, dat heb ik keuken, ja. <laughs> Oké. Okay. Maar dat is wel mooi, hè? want in het Nederlands zitten heel veel Franse woorden. Hè? Het woord muur, vroeger zeiden ze wal. Maar het woord muur komt uit Frankrijk. Muur, trottoir, portemonnee, portefeuille, nee. marionese. Maar wat ik nooit geweten had. Want ja, Vlaanderen die zijn niet zo, uh, zo happig op het Frans. En toch zitten er meer Franse woorden in hun taal dan in de Nederlandse taal. Dat heb ik nooit de canapé, de bank. De canapé, manneke. <lacht> ik denk, oh, nooit geweten. Want ze schrijven machine ook echt met sj, hè? In plaats van ch. Want dat klinkt dan weer te Frans als je dat schrijft. Maar ze zeggen het wel, hetzelfde. Alleen hun schrijven met sj. Eh, daar had ik ook nooit van gehoord. En ik, oh. Nou ja, een hoop Franse woorden. Maar je hebt ook veel Engelse woorden. Die ook in het Frans, alleen het klinkt dan in het Frans. Maar uh, het woord klinkt bijna hetzelfde. Ja, Bijvoorbeeld. Het kaart, zo, het ja. Het de basis, het ja, voor, want het Engels, dus, daar zit ook heel veel Latijn in, hè. Traffic. Ja, dat is... Uh, Want, uh, ja, want ja, de, die, uh, de Engelse taal is dus volgens mij een groot deel uh, meer uh, uit het Latijn volgens mij. Want als je die Keltische talen oorspronkelijk hoort, hoor je geen woord Engels ertussen. Het is allemaal... Ja... ja heel veel ja ja, ja. ja want uh, je merkt wel dat bijvoorbeeld het schevenings en het haags uh, de, de als het uh, zeg maar het woord rijke dan zeggen de scheveningers de rikken. en een haagenaar zegt de rijke de platte Haag, haagsom hè maar ook dat, ook dat, ja. Maar het gekke is... Ik heb een keer een, een, Haagse, een Haagse tekst gezien uit van 200 jaar terug. Toen zeiden ze ook rikken in plaats van rijken. En toen uh, toen ja, toen hebben ze waarschijnlijk 100 jaar geleden schijnt dat ontstaan te zijn ongeveer. Dat ze geen rikken zeiden, maar rijken Om inderdaad uh, uh, onderscheid te maken tussen Scheveningers en Hagenesie. Want ze hebben een beetje... Ja, dat kan. Ja. Ja. Uh -huh. Ja. Ja, maar voor een voorbeeld. ja. ja, ja, want je hoort van de zetten aan het eind weet je, ze praten heel goed duidelijk Nederlands, alleen je hoort toch een beetje aan de toonval dat ze Marokkanen zijn, hm? ja. Ja, nou, hoe komt dat? Omdat ze natuurlijk ze zitten bij elkaar op school. Ja. Weet je, dus je neemt het van elkaar over. dat is het woord... Ja... Ja. En je hebt twee... Rieke, ja, ja. De Rieke. Want als je kijkt, dit haars heb je ook in twee delen. Je hebt altijd bekakte haars hè. O, oh, zacht, frits. Zo'n een is ook al En hagenaar, nou, die zegt... Ja, ja. Ja. Oh. Oh. <laughs> nou, weet je wat ik ook zo erg vind? Die R uit, uh, uit Noord-Holland. Die R. En dan hoor je overal in heel Nederland, zelfs in Friesland, proberen ze die R. De letter R, maar dan R. Weet je wat, uh, weet je wat heel, dat heel versums, weet je? Ja. En dan, en dan, dat doen, en dan zijn gewoon, uh, maakt niet uit waar, waar welk deel van het land ze komen. Die uh, proberen ze dan ook interessant te doen door die R... Zou te gebruiken? Hahaha. Mijn leider. echt, Ja. ja. En zou je vertellen, in Scheveningen, als je het, het echt het oorspronkelijke Schevenings neemt, gebruikt ze de letter H. Dus ze is geen H maar, maar dan zeggen ze maar, dan zeggen ze Emar. E maar, Dus dan spreekt ze de H niet uit. Grieken, en uh, Spanje ook niet, hè, Spanje. Dan gebruikt de Gosse, gebruik, schrijven ze met een J, bijvoorbeeld. Met een G, ja, dan staat er Jezus en ze spreken het dan als een G weer uit. En de H gebruiken ze ook, ook weer als letter J ofzo. Dat is heel uh, apart. Ja. Ja. Lekker bakkie. Een bakkie koffie tot straks. Ja, lekker. Ja, graag. Nou, we hebben nog vijf minuutjes mensen. Dus die tijd kunnen we even gezellig vol kletsen. En... Uh, ja, ik weet, Jacco ook luistert. Nou, misschien is hij al in slaapgevallen, ik weet het niet. Ik denk dat hij misschien nog wel wakker is. Hij zou normaal om negen uur naar bed gaan. En hij legt al die tijd ook in zijn bedje. Met zijn mobieltje, met zijn oortje in zijn, in zijn oortjes. Gezellig mee te luisteren. Jacco zat nog heel even op de chat. En ik, eh, ik heb Linda en Sunset eh, niet gezien vanavond. Ja. Dus... Eh, het is een beetje stil, maar goed, het is een beetje rommelig vanavond. Maar ja goed mensen, jullie weten het hè. Ik zal even jullie geheugen opfrissen. Volgende week woensdag gaan we, vanaf volgende week woensdag gaat Gerard van 8 tot 9 uitzenden met zijn programma Onder de Vijgenboom. En ik, uh, Jaapie dus, uh, begint van 9 tot 10 met Midweek Express. Tjoe Dus uh, ja. Dus luidjes. En uh, ja. Dus uh, gezellig. Hè. Dan gaan we wel wat muziekjes draaien. Zoals het uh, mogelijk is. En uh, ja. Dan hebben we ook misschien wat uh, meer mensen op de uh, Teamspeak. Of op de Skype. Of weet ik veel. Of, uh, misschien zeg ik ze allebei wel aan. Maar ja uh, dat moet natuurlijk wel... Niet botsen met elkaar dat er ineens uh, uh, uh, twintig op de Skype zitten. En, en, en twintig op de... <laughs> dat zou ik zeggen, ga ik kan allemaal naar TeamSpeak. En ja. Dus en zo. Ja, ja. Zo, zo. Dus zodoende. <clears throat> ja, ik steek nog even nog een heerlijk checkje op. Even maalsteekertje. Zo. Hmm. Ech, ech, ech, ech. <tie> Wat? Nou heb ik ook weer gehoord dat... Uh, nou uh, willen ze dat roken op terrasjes. Er uh, zijn mensen die hebben geklaagd. Heel veel mensen. Dat nou, je mag niet meer... ...niet meer binnen roken... ...dus dan gaan de mensen natuurlijk op het terras roken... ...en dan gaan die niet rokers ook alweer lopen... ...lopen huilen... ...huilen, huilen... ...ik denk ja... ...dan moeten ze het terras maar in tweeën delen... Eén één gedeelte voor de rokers... ...en als de wind zo staat... ...dan gaan ze maar ruilen... ...dan moet het boeltje met een kopje koffie... ...en een bord soep... ...weer van elkaar... ...en gaat die wind weer draaien... moeten ze ...nou dat wordt een chaos hoor... Dan wordt er natuurlijk met soep gemorst en, uh, en een beetje... Uh, nou jongens, ik, ik vind het wel ver gaan hoor nu. Ik vind het prima dat je het ziekenhuis niet mag roken, dat kan ik begrijpen. En een café, zeg ik, nou, ik vind dat je rook... In Amerika hebben ze zelfs rookcafés, hè, waar je wel mag roken. En je hebt cafés waar je niet mag roken. Nou is dat toch ook opgelost, lijkt mij. En dat, uh, ja we hebben nog twee minuten. Oké, okay, we kunnen de tijd nog even gezellig volk letsen. Oh ja, koffie. Ja, Oeh, kijk eens even. Even een lepeltje pakken hoor. Ja, die moet... Zo, die kant op. Zo, ja, goed zo. Ga maar naar dat... Uh, die kant op, die rook, juist. Ik zal hem uh, even daar... Uh, uh, ik zal het asbakje even twee meter verder neerzetten. Zo... Ja. Ja, ik hoop het. Nee, voor mij ook niet. Maar, Ja, ik. Even kijken hoor. We zijn nog in de lucht. Ja, ik hoor ons nog. Het, mensen, ik neem afscheid. Ja, ik neem afscheid van jullie allemaal bedankt. Uh, operator natuurlijk, Dreadred, Gerard, Jeroen en Jacco. En de luisteraars die niet op de chat hebben gezeten, die wel luisteren, allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren. En natuurlijk in het bijzonder Dreadred en Operator natuurlijk ook. Dus mensen, tot volgende week woensdag om 9 uur. En 8 uur met Gerard, dus een uurtje later hè. Bye bye. Midweek express Ja. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Ja, ja, ja.